Kemke Wolthuis met het NOS-journaal. President Obama heeft besloten 1500 extra militairen naar Irak te sturen. Ze moeten daar Iraakse en Koerdische strijders trainen die tegen IS gaan vechten. Obama heeft om 4,5 miljard euro gevraagd om de operatie te bekostigen. Drie jaar geleden trokken de Verenigde Staten al hun troepen uit Irak terug. Maar de opkomst van IS leidde ertoe dat Obama weer gestaag militairen uitzendt. De Amerikaanse stad Detroit heeft van de rechter groen licht gekregen voor een groot financieel saneringsplan. De stad werd anderhalf jaar geleden bankroet verklaard en had toen een recordschuld van 13 miljard euro. En daarvan wordt nu ruim 5,5 miljard euro kwijtgescholden. Onderdeel van het plan is een verlaging van de pensioenen met maximaal 20 procent. En Daarnaast heeft de stad beloofd ruim een miljard euro te investeren om de stad ook weer leven in te blazen. De verwachting is dat het bankroet van Detroit al in 2015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 Een jager uit België heeft zichzelf met zijn eigen geweer doodgeschoten. De man was in West-Vlaanderen om te jagen en toen hij zijn geweer uit de auto pakte ging het per ongeluk af. De 69-jarige man werd in de borst geraakt en overleed op weg naar het ziekenhuis. Het weer. Aan de westkust nog wat buien, mogelijk met onweer. Er staat veel wind en het koelt af na 8 tot 6 graden. Morgen, aan zee kans op een bui, landinwaarts geregeld zon. Het blijft waaien en het wordt 10 tot 12 graden.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 Fantasy, your favorite fish Back to the middle and around again Back to the middle and around again Back to the middle, back to the middle Back to the middle and around again in die 2014. Nog net aan, hè? En wat ook nog net aan de uh, geknald gaat worden, is de one and only DJ Dion Sydney Tot aan elf uur. Hier. Yeah. Lekker in de mix. Ik zou zeggen. Schenk een drankje in. Zet de tafels en stoelen aan de kant. En waag rustig dansje op Zandvoort's grootste dansvloer. Hij is geopend. Zit je in de auto... Of dan niet, het gaspedaal te diep in. Lig je, ben je de voice aan het kijken? Schakel dan over naar CVN TV. Het komende uur! Dion Sydney! Hou hem hier! En namens Dion Sydney. Hou je stereo hard. Oh, You're yeah. One, <gasps> are you don't let Your city in the mix. Yeah. is shining, the weather is sweet here, make you wanna move, you're dancing, feet now. when the morning gather the rainbow, want you to know Dat betekent dat we weer tot een einde komen. Maar niet voordat we deze nieuwe plaats van alle verhelden Pikachu nog even erin knallen. Ik zeg bedankt voor het luisteren. En ik zeg, ik zie jullie volgende week weer. Later!